Hun inkomen uit pensioenleeftijd is vooral afhankelijk van een waardevaste WAO. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Tot de avond blijft het droog. De middagtemperatuur blijft in het binnenland onder het vriespunt. Aan de kust wordt het 2 of 3 graden. Vanavond en vannacht volgt een dooiaanval met kans op regen, natte sneeuw en kans op ijzel. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A12 Utrecht-Den Haag voor het Oude Rijn 2 kilometer. Er wordt olie op de rijbaan opgeruimd, de is dicht. A27 Utrecht-Breda 2 kilometer bij knoppen Lunetten. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 in Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. CFM. Yes. Dit is kerst met ZFM Met nu, nu. Van Zandvoort naar Zandvoort.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 De spelbrekers, maar eerst Joop de Knecht met Ik sta op wacht. Ik sta op wacht en denk aan Joop. Gelschrijven.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 Al ben je nog steeds 1 meter 98 lang Toen jij laatst als een sportieve vrouw In het open luchtbad zwemmen wou En je van de planken zweefduik dan. Heb je je daarbij zo uitgestrekt Plots was toen het zwembad overdekt Was 1 meter 98 lang De wasserij, daar zat toen een heel kort weefje bij, dat was van het allergrootste belang. Dus mevrouw, dit is de laatste keer voor dan wassen wij geen tent weer van 1,98 meter 98 lang.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 het is een kantje klein, maar het moet beslist uitschuiven zijn. Tot 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98 bed. Stopen hier, stropen daar, ondanks veel gevaar. hier, stropen daar, altijd stropen maar.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 was voor de duivel niet bang, geen boswachter kreeg hem te grazen, die stroper van Limburgse land. Stropen hier, stropen daar, ondanks veel gevaar. Stropen hier, stropen daar, altijd stropen maar. Het was op een zondag, zo rond een uur of drie.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 nu loert hij zelf op stoken. zijn schoon papa blijft thuis, vaak zucht hij om het lopen. De vrouwen zijn een kruis, hij strikt in konijnen geen hazen, hij is voor zijn vrouwtje te bang. Ze hebben hem lekker te gazen, die stropen van blimper land. Stoken Slopen hier, slopen daar, is nu naar de maan. Slopen hier, slopen daar, is voor goed gedaan. U hoort de muziek van de twee jantjes met de stroper en daarvoor de spelbrekers met 198 meter 98 lang. En dan lopen er ook een paar van hier in de studio van ZFM Zandvoort. Als het goed is, hè, komt er zo eentje binnen. En daarvoor je muziek van Joop te krijgen met Ik sta op wacht. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb muziek voor u klaarstaan van de Chico's. Een Hilly Billy trio uit Amsterdam, opgericht in 1947 door Simon Sint. De eerste hit van de Chico's afhankelijk bestaan uit Simon Sint. Beb en Nico Veldberg was koel, helder water. Misschien dat u dat zich nog kunt herinneren. Een vertaling van het Amerikaanse Cool Clear War. De Nederlandse tekst was geschreven door Simon Sint. En de opvolger was s avonds als het kampvuur brandt. En dat was met de tekst van André Meurs, die ook de meeste teksten voor het cocktailtrio schreef. Andere bekende nummers uit die tijd waren Goudkoorts, Cigarettes en Whisky en Wild Wild Woman. Het trio hield in 1960 op te bestaan toen Beb en Nico naar Australië emigreerden. In 1967 keerde Beb en Nico terug naar Nederland en gingen ze verder als de bouwmeesters. De dus score in 1973, een kleine hit met Geef zijn huis. Bijna tegelijk met de terugkeer van Beb en Nico, Richter Simon Sint gestimuleerd door de paardbaatschappij, de Chico's opnieuw op. Er werden nieuwe liedjes geschreven, meestal door Simon Sint of Frans Dolaert. Of deden ze het samen. En veel oude liedjes werden met een nieuw arrangement opgenomen. De groep heeft nog tot in de tweede helft van de jaren zeventig bestaan. En daarna viel definitief het doek voor het trio. En ik heb voor u uitgekozen... De Chico's met Cowboy Polka. Hoort Nivu op CFM Zandvoort. Er is weer een nieuwe polka. Heel gewoon een polka, maar toch doet zo'n liedje je goed. Is zo gezellig en charmant. En als die polka wordt gezongen, is de rodeo in het land. Want bij die nieuwe polka, die heel gewone polka, is het weer zo jezelf dan ook goed. Ieder dans alleen die polka, die cowboy polka. Niemand zit stil aan de kant. Zo danst men De Cowboys, de Cowboys Oh ja, zo danst men bij de Cowboys Met mooie lazen, wilde haren een viool en wat gitaren Ja, zo danst men bij de Cowboys Bij de Cowboys, de Cowboys, de Cowboys Als ik een later s'avonds kan Veel zachtjes brandt in nog de echo van de Polka door land Er is weer een nieuwe Polka Heel gewoon een polka, maar toch doet zo'n liedje je goed. Wees zo gezellig en charmant. En als die polka wordt gezongen, is de rodeo in het land. Want bij die polka, die heel gewone polka, T is weer zo jezelfde ontmoet. Ieder dan dan. weer die polka, die cowboy polka. Niemand zit stil aan de kant. De Cowboys, oh ja zo danst men bij de Cowboys Met mooie laarzen, wilde haren, een viool en wat gitaren Ja zo danst men bij de Cowboys Bij de Cowboys, de Cowboys, de Cowboys Als weken later s'avonds kan het zachtjes brand Brengt nog de echo van de het land. Zacht is brand, klinkt de echo van de polkadot. Doeroo, doeroo, doeroo, doe, klinkt dat de echo van de polkadot.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 come from the back. Wat wandelen in de stad. Je hebt de laatste tijd niet te veel frisse lucht gehad. Na vijf minuten lopen zijn ze de winkel ingegaan. En na een uurtje pas, dan sprak het vrouwtje heel voldaan: Kom over de brug! Kom over de brug! Nu is niet van dat benodigd. Kom over de brug!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 Het Kom over de brug. Daarvoor bouwden wij een groot met een meisje van 16. En ook horen u de chico's voorbij komen met cowboy polka. De volgende artiest is Tol Hansen, pseudoniem van Johannes Adrianus Hans van Tol. Geboren in Amsterdam op 3 april 1940 en overleden in Ierige op 29 april 2002. Was een Nederlandse zanger, componist, muzikant, liedjeschrijver, cabaretier en kunstschilder. Hij verwierf grote bekendheid met zijn singles Big City uit 1977... en achter de Rode Donnero uit 1978. Bij de afkomst van het album Tol Hansen moet niet zeuren. En het nummer Big City stond in 1978... twaalf weken lang genoteerd in de hitparade... en de single werd bekroond met goud. Ik heb hem klaarstaan. Tol Hansen met Big City. Nu hier op CFM Zandvoort. Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stickies, uit hun monden wolken rook, als liepen zij op oliestook. Spiedikouwen met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen.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 You're so pretty. city, big city, big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 van lief en leer op plein en straat en kruis, en evenwel door het zandre melodie in ieder haar wat zonnest hein gebroad zing je lief. En van leven zing je niet van zomerzonneschijn? Laat het vrij door open vensters weven tot het dringt in het hart van groot en klein. Zing je lief, waarin het verlangen fluit.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 Zandvoort uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort... en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd en de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zojuist op de radio Annie de Reuver met het lied van de Pyramid. Daarvoor hoor u Zangeres zonder naam, de Zangeres zonder naam... met het mooie nummer Moeder en Kind. En ook hoor u Tol Hansen met Big City. De volgende artiest kennen was Eddie Becker. Officieel heette Eddie Beuker. Geboren op 11 april 1947 is een Nederlandse disjockey, radio- en televisiepresentator. Afhankelijk wilde Becker muzikant worden. En na zijn middelbare schoolopleiding werd hij zanger en gitarist bij de band The Explosions. Een paar jaar later werd hij als invallen bassist en zanger bij Willie His Giants. Zijn muzikale carrière werd echter niet wat hij ervan verwacht... en daarom besloot hij disjockey te worden. En hij deed ervaring op bij de Vara's Show. En in 1966 werd hij de opvolger van Veronica's nieuwslezer Harmon Siese. Onverwacht moest hij, wegens het ontbreken van een tape... live het ochtendprogramma ook Goedemorgen presenteren. En hierbij doopte Willem van de Kooten... Willem van Kooten hem om tot Eddie Becker. Omdat dat rijmt, Dat dat beter rijmt met de man van de wekker. Het bracht hem succes en dan zou het programma... bijna drie jaar lang blijven presenteren. En in 1968 bracht hij ook twee singles uit. Belisie dat, de rol van de stad en mijn tante die weet van wanten. En de eerste behaalde de derde plaats in de Veronica top 40... en de tweede flopte... Maar die grote hit, Pelicy dat de rol van de stad gaat u nu horen. Harry Becker, nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Zij kan het niet laten. Altijd rood te praten. Zij stond met haar mond, Mooie praatjes rond. Zij krijgt De reis op jaren, lieve jongen Halmoed, eens komt alles weer goed. En dan zal in de haven je je veilig voor anker gaan. Lieve jongen Halmoed, eens komt alles weer goed. And slavery. In je zomerafiek lid, iedereen is vindt rij. Voordat de trek in plaats vindt ik in de buurt. Want als ze vragen kijk, ik voet vader de vrolijk uit als ik de honderdduizend de honderdduizend win, en ik aan iedere vinger Een diamanten, een bondjes op je schouders en panas aan je ogen. Maar als het weer en niet is, er niet, is er niet, is maar niet.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 Nee, de 100.000 Ik zou hem graag willen winnen. Een miljoen is ook mooi natuurlijk, maar <laughs> alle kleine bekers helpen natuurlijk. We De muziek van Trus Koopman, en Dick Van Door met de 100.000. Daarvoor de Limburgse zusjes met La Paloma. En daarvoor Eddie Becker met Felicidad, de rolrol van de stad. De grote hit die die, ja, waar hij ooit de nummer 3 mee haalde in de Veronica Top 40... CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort, het zit er weer op voor vandaag. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Black and White, Ronnie Tober en de Ramblers. Ook een, een formatie die regelmatig voorbij komt, opgericht door uh, Ude Masman. En die is overleden in 1965. En een leuke trivia. In de roman van de avonden van uh, Gerard Reven... figureerden de Ramblers als de zwervers in de passage. De zwervers gaan verder met sensatie nummer 1, zijn de omroeper...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 De Ramblers nu op de radio met Weet Je Nog Wel. Het nummer waar we ook bij openden. alleen toen met Louis Davids... en nu eindigen we met de Ramblers met Weet Je Nog Wel. Ik wens je nog een hele fijne week. Als u het programma nogmaals wilt beluisteren... dan kan dat aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... herhalen we het programma nog eens. En anders dan ben ik er volgende week, dinsdag weer van 11 tot 12... hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik zeg tot ziens.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 het niet eens dat dit moment En laat ons alleen De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein Geef mij de vodka analogie ga ik niet zo vaart Als jij zo blijft kijken Ga ik direct op straat Ik moet dag in dag uit mijn desktop doen en jij zet mij op noodrans maar in die flat zit nog een heleboel Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren en te schenken Heb je dan werkelijk geen gevoel Geef mij de vodka Anuschka en uns ons der De wodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de wodka, Anuschka, und weige je mij. Dan ga ik naar Igor die heeft nog meer dan jij.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 De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka aan Nuschka van het Weiger gemein. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij. Ik moet in. Doch toen en jij zit mij op nood, want zo maar in die fles zit nog een hele bull, kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk in je Geef mij de vodka, Annushka, en laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Annushka, man weiger je meid. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan.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 ZFM, dan allemaal fijne.